Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut demonstreren opnieuw tienduizenden mensen tegen de regering. Zij zijn het vertrek van verschillende politieke leiders onder wie de president van het land. Eerder vandaag was ook een demonstratie van aanhangers van de president. Morgen is een landelijke staking aangekondigd, maar het is nog onduidelijk of dit doorgaat. Ook in Irak zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen hun regering... en de slechte economische situatie in het land jeugdzorginstellingen willen dat de politiek in actie komt... tegen agressie, intimidatie en geweld door cliënten en hun ouders. In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer... eisen ze maatregelen om het personeel te beschermen. Volgens de instellingen krijgen medewerkers elke dag te maken... met ernstige, verbale en fysieke agressie en bedreigingen. Het dreigt een tegenvallend jaar te worden voor Nederlandse wijnboeren. Vorig jaar was een recordjaar... waarin één en een kwart miljoen flessen wijn werden geproduceerd... Dit jaar wordt de wijnopbrengst waarschijnlijk 20% minder. Het voorjaar was te koud, de zomer was te heet en september en oktober waren te nat. Toch lijken Nederlandse wijnboeren er niet wakker van te liggen. Volgens de Vereniging van Wijnhandelaren was de oogst vorig jaar extreem goed. En gaan we nu terug naar een gemiddelde oogst. Er waren vijf wedstrijden in de eredivisie vandaag. ADO Den Haag-Herenveen werd 1-1. ADO kwam na een kwartier in de tweede helft op voorsprong... door een penalty van Michiel Kramer. Kort voor tijd maakte Sven Botman de gelijkmaker voor Herenveen. Eerder vanmiddag won Dick Advocaat zijn eerste wedstrijd... als coach van Feyenoord. In Venlo versloegen de Rotterdammers VVV met 3-0. Utrecht was veel te sterk voor Fortuna Sittard. Het werd 6-0. Groningen won thuis met 2-0 van Willem II. En Vitesse ging in Emmen onderuit met 2-1. Het weer nog. Vanavond trekt de regen via het Noorderweg. Vannacht is het vrijwel overal droog. Wel is er kans op mist bij een graad of zeven. Morgen is het overwegend bewolkt. Er valt verspreid over het land af en toe regen of motregen. Het wordt wederom een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit is Bien...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 met mij naar de jaren 70, 80 en 90. Kom er lekker bij in onze VIP-lounge. Hier op onze website dansradio.xxx. Het is hier uh, lekker droog en warm. En de sfeer zit er al lekker in, want je bent de afgelopen, uh, ja, afgelopen uren verwend. <laughs> er wordt hier wat voorgezet. Uh. Lekker jongens, een bakje koffie erbij. Je bent de afgelopen uren inderdaad verwend met de uh, Royal Grooves van Zar. Maar we gaan nog even lekker door tot middernacht. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Ik zeg, let's jam the box. music TV, it's not about music, so listen to me, I'm gonna tell you how to change, so listen to us, we're gonna have you dancing, we're close to ...de combinatie van de TR-808... ...en de Oberheim Drum Computer. Deze plaat van Pretty Tony... ...Jam the Box van 1984... ...hier bij de Downtown Dance Show. Dat was volgens mij... Uh, ...de tweede hit die hij uitbracht... inderdaad. ...na Fix It in the Mix. Deze plaat. Tony Butler was een... Uh, ...een groot man inderdaad. Hij heeft ook inderdaad die formatie Freestyle... Uh, ...toen geformeerd, toen de tijd. Heerlijk reis even af naar Zuid-Europa voor deze formatie ago van uh, jacques Fred Peters en uh, Mauro Malavasi. Maar het is deze niet, deze Ago. Ze maakte inderdaad in 1982 een geweldig album, For You, met heel wat lekkere Italo erop. Maar ook wat uh, lekkere funk. Ja. Je hoorde net inderdaad For You. Dus inderdaad niet een keer uit de stal uh, in de richting van uh, High Fashion of Change. Maar echt de uh, onvervalste Italo. Met een lekker funky flavor. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Live tot 12 uur. Go gaat nog even lekker door. Dat is mooi. Maar we hebben ons eerste verzoekje alweer te pakken. Ik zeg uh, goedenavond. Dan kijk je op de website. Dan zal hem eens even verversen weer. Ah, die Bert. Naar ah, die Igor. Het verzoekje ligt inderdaad klaar. Krijgen we dit een seintje? Ja, mooi. Het is een lekkere plaat, trouwens, uh, Bert. Nou, we gaan eens even luisteren wat jij hebt aangevraagd. Deze plaat van uh, Jeffrey Osborne en uh, The Plain Love. 1983 deze Jeffrey Osborne, speciaal voor Bert. Deze plain love. Ik heb gekozen voor de specially remixed version, maar zelf draai ik meestal de, de achterkant, de dubversie, die is knijter goed. Ik wist niet of jij hem mooi vond. Dus ik heb maar even voor safe gekozen: Jeffrey Osborne. Lekkere keuze, hoor. Nu over naar de andere kant van de States. Naar Los Angeles. Naar Dr. Funkenstein. All right. What's going on boys and girls? What's Funkin'? <laughs> DJ Dr. Funkenstein here from Uncle Jams on the and Radio. You know what? It's going to nothing but good memories and good flashbacks. Check this out. Listen very close. I'm still looking out for you Sir Jam. Okay. I want to give a shout out to each and every one of you guys out there. Okay, please stand by. Hello, hello, hello, uh, let me give one thing perfectly. clear here for those women who like the part. All the women stop when I walk in the room. Cause I'm a naughty boy. Uh. E n a u -T Yeah, that's right, you're a weak freak. A freak is too weak for me, bitch. I need a word. Uit van de electro hip hop met de Uncle Jams Army. Je kent ze wel, Greg Broussard, wel de Egyptian Lovers hadden erbij, Roger Clayton, Bobby Bob Cat Wisselde heel veel van samenstelling, maar kregen de blokparties helemaal plat, de clubs plat, zelfs Lakers Stadium helemaal plat, vol en uitverkocht toen de tijd. Want ging ze allemaal een eigen weg. En uh, je weet het, uh, die Egyptian Lover uh, bracht uh, nou, zeg maar in hetzelfde jaar zo'n beetje. Uh, zijn eerste uh, LP uit, van the Nile. Oh, maar deze jongens begon het eigenlijk allemaal. We blijven een beetje hangen zo rond 1983. Ook met de volgende LP van Ronald Dean Banks. Nou was in de jaren 70 was hij uh, aardig op tour met de Dramatic. Toen hoorden we een jaar of tien helemaal niks van hem. Toen kwam hij opeens met een uh, nieuwe LP uit. Hij bestormde gelijk de dance floors. Later heeft hij het nog een keertje overgedaan met uh, LJ Reynolds uh, in de jaren 90. Maar we blijven nu even bij de 80s. Het album Truly Bad van Ron Banks. Dit is Zap. That's where I'm at, baby, I can feel it, only you can heal it, cause you got the neck of oh. here, Je kan ze live zien 1 december. Check even de website Een uh, Evening With. Daar kun je alles vinden van deze BB&Q band. En dat is een band uit de koker van Jacques Peters. Na het succes wat hij had met de eerste LP van Change, richtte hij zeg maar de Brooklyn Bronx en Queens band op. Hits, ja, dat is uh, geschiedenis, zeg maar. Dit uh, was van de vierde LP, de LP Genie. Wat voor mij eigenlijk de mooiste van allemaal is. Maar ze zijn eigenlijk allemaal lekker, hoor, de LP's. Maar Genie vond ik wel de lekkerste. En daarvan hoorde je inderdaad On The Shelf. Even lekkere funk beats. Even naar een heerlijke electro. Dit zijn de man en dames van Nucleus. This is the story of Nucleus, a band of musicians from a far-off galaxy, from a place where music and dancing are against all cosmic and computer law. Nucleus. For many years, they searched the heavens. This is the story of their search for and discovery of a place where they could be free to be themselves, a place like Earth. Funk Jams van Foxword en D-Jam. Van deze acetate, zeg maar een uh, proefpersing. Van 1986. Op Jamming Records. Ik weet niet of hij officieel is uitgebracht trouwens, uh, deze plaat. Ik weet dat ze hierna wel just in time nog hebben gereleased. En Lover. Of deze eerste plaat dat ook heeft gedaan. Geen idee. Maar hij is in ieder geval lekker. Deze instrumentale funk van de Foxboard en DJam. We gaan naar de man die de Minneapolis Sound groot heeft gemaakt. Ik heb het natuurlijk over Alexander O'Neill. Met zijn platen 1987 op Taboo Records. Dit is Criticize. Dit is de Downtown Dance Show. We zijn live tot 12 uur. Stay tuned.